Eerst een klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in Zuidland, in Zuid-Holland, is een pontje omgeslagen. Er stonden meerdere mensen op de boot toen het gebeurde. Eén persoon zou zijn gereanimeerd. De anderen hadden onderkoelingsverschijnselen. Het is nog niet duidelijk of er mensen worden vermist. Er zijn veel hulpdiensten ter plekke. Boven het natuurgebied vliegt een helikopter van de kustwacht om naar mensen te zoeken. Zeker vier Turkse journalisten zijn de afgelopen tijd opgepakt vanwege hun berichtgeving over de aardbeving in het land. De BBC sprak met een van hen. Het gaat om een freelancejournalist die verdacht wordt van het verspreiden van nepnieuws. Hij had op Twitter verhalen geplaatst van overlevenden en reddingswerkers en riskeert nu een gevangenisstraf van drie jaar. Op de A58 zijn gisteren zes mensen opgepakt. Ze zaten in een bestelbus die een ongeluk had veroorzaakt op de snelweg bij Waarden in Zeeland.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 In de buurt van Los Angeles geldt ook voor het eerst in zo'n 30 jaar een waarschuwing voor een sneeuwstorm. In meerdere delen van de VS hebben mensen last van het zware winterweer. Een miljoen huizen en bedrijven zaten de afgelopen week zonder stroom. En in het hele land werden honderden vluchten gecanceld. Het weer, vanuit het noorden nog wat buien, maar vanmiddag vaker droog. Dan komt de zon er ook bij. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. De morgen ook droog en flink wat zon bij zo'n 6 graden. Door de noordoostenwind voelde het dan wel wat kouder aan.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 be there, so Oh, I know I love you I find it hard to see how you feel about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 Goed, mooie muziek, Die of Fryer hem, uh, Ger? Nee, het zegt mij niets. Nee, het is een IJslander. Oh, vandaar. Ja, vandaar. Ik ja. nee, nee, <laughs> ben niet zo goed in de kou. Nee, nee dat is waar. Maar je, ook de IJslandse muziek heb je niet... Uh, ja, uh, Björn. Ja, Björn. Björn. Björn. Borg. Nee, dat meisje. Oh, is weer een ander. Oké, okay, we uh, welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, we hebben nog drie gasten. Uh, en de eerste zit hier al. Kees Deeteman. Goeiedag, Kees. Goeiedag, uh, Kees. Okay. Uh, over natuurfoto's gaan we het hebben. We gaan het verder nog hebben over de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 ging werken en veel geld verdienen. Mijn eerste camera was een Nikon. Ja, Oké, okay. altijd goed is. nikon ja. ja. Die heb ik nog niet zo verschrikkelijk lang geleden voor heel veel geld verkocht. Echt ja? waar? Meer ergens. Ja. Is dat nog geld, geld hè? Ja, ah, dat is, uh, is een collectie-item. Ja, ja, ja, goed. goed. Geld. <laughs> Maar vanaf die tijd... Uh, wat, de wat, is veel, Nikon. wat is veel geld dan? 100 euro of zo? 200 euro. Oh, nou, ja, het, ja, nou, ja, voor alleen top. een body. En waar ben ik je ja. nu mee dan? Uh, je, je hebt nu uh, nog steeds Nikon. Nog steeds Nikon, ja. maar dan de allerlaatste uh, versies ja. en zo. Ja. Ja. Nou, jij fotografeert uh, heel veel in de Amsterdamse waterlijn in Duinen. Want jij hebt een uh, Facebook pagina waar al die beestjes uh, kunnen we zien. Van ja. die belles tot uh, de herten natuurlijk.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 Ja, maar reis werd ik gedaan, hè. Ja. Uh, gemaakt tijdens je verblijf in Afrika, want daar kun je natuurlijk in die, in die wildpark uh, ja, en in je gang gaan, hè. Ja, je weet, je weet niet wat je meemaakt, nou, nee. dat is echt ongelooflijk. Nee. Je rijdt met je eigen auto, rijden daar in de ronde, hè. Uh, Maak je ons je druk hier over een het wat oversteekt? Eén ja. keer in de maand of zo. Maar daar heb je gewoon te daar, te olifanten. Hoorden ze, hoorden ze met de olifanten. Hortens met olifanten, buggyrooften. Ja, juist. Ja, ja. ja, en hoe ben je daartoe gekomen om, om uh, dieren en uh, natuur te gaan fotograferen? Ja, de natuur is altijd iets geweest. Dat, dat, dat zat bij mij in mijn familie. Mijn vader en moeder waren daarmee bezig. Op de lagere school heb ik een leraar gehad die daar uh, mee bezig was. En dat is een beetje, een beetje omgeslagen. Is altijd blijven hangen. Oké, okay, maar je hebt nooit nooit gedacht van dat ga ik als professioneel fotograaf doen. Nee, nee. Want jij werkte bij, bij het waterleidingbedrijf, geloof ik. Ik ben hier begonnen bij uh, het gas- en waterleidingbedrijf. Hier Watertoeren. Ja. heel lang geleden. Lang geleden al, ja. En als ze uh, als uitzendkracht. Mm -hmm. Ik heb nooit als vastgewerkt, dan ben ik naar de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 En dus ik ben aan het fotograferen en ik ga die hele kudde af... en dan zie ik aan het eind van die kudde, daar ligt een krokodil. Denk je... oh, Die zal ik ook op de foto zetten. Ja. En net op dat moment pakte pak. ik die schildpad. Het is gewoon een <laughs> toevalstreffer. Het is, gewoon... ja. ja, ja, ja. is gewoon mazzel. Je ja. bent op de juiste plaats. <laughs> op, de, op de juiste tijd. En, en ik zag die foto, die is ook gekomen op een website... latersightings.com. Uh, ja. daar, daar was die gewoon al 65.000 keer bekeken... Um, uh, jij, jij stuurt je foto's van meer dan dat soort. Uh, uh, ik ben, ben lid van een aantal Facebook-pagina's van uh, Zuid-Afrika. Uh -huh. Dat is uh, van het zelfs, zelf, Zandparks. Ja. Zuid-Afrika National Parks. Van uh, Kugelmacht uh, Magazine. Uh -huh. En van de Stiffnecks. Dan zouden ze denken: The ja. de Stiffnecks. Dat zijn de Vogelaars. Oh, de Vogelaars, oké. Okay. Ja, Schrijfnek. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en daar zet ik mijn foto's op. Uh -huh.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 Wat, wat Mensen vinden het hartstikke leuk. Als ja, er haalt je bij en wat het is. Je zit er ook altijd de, de, de, de, de, de, de, de, de Latijnse namen bij. Iemand heeft er ooit eens een keertje naar gevraagd, dus vanaf dat tijd is het gewoon vol. Maar ik ken die andere Die om allemaal uit je hoofd natuurlijk. Maar die kun je opzoeken. Google. Maar ik vind het wel heel knap dat je en fotografeert en.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 En dan kan je googlen, ja, of je kan hem op, op die waarnemingspunten zetten... en dan herkent hij zelf al iets. Okay. En als ik het niet kan vinden, dan ga ik, ga ik googlen... ga ik net zo lang hm. in, de, in, de, in de gegevens en mijn foto's ga ik zoeken... net zo lang dat ik het heb. Je weet wat het is. En je kunt het altijd en dat vinden. En is, dat is ook heel leuk. Je ja, kunt het ja. altijd ja. vinden, Kees. Hm? Je kunt het altijd vinden. Ja. Uh, ik heb ook een uh, hele grote database met unknown. Onbekend. ja, doe wel ja ah. hey, En uh, de foto's die... Uh, je, je vertelde net dat, die, uh, dat jouw foto's bij... Uh, Naturalis. Naturalis ja. ligt? Ja. Of die heb je daar aan, aan geschonken? Die heb ik aan geschonken, ja. Ja, hoeveel ja. waren dat er? 35.000. <laughs> dat zijn er nogal wat. Ja. Ja, nou, ik, ben, ik ben nu aan het ruimen. Ik heb ze toen bewaard oké okay. voor Naturalis. Ah, digitaal, oh, he, neem ja. ik aan. Ja. ja. En alles wat er nu slecht is, mm -hmm. dat, uh, dat gooi ik, er, uh, gooi ik eraf. Gooi maar, maar wat weg. doen zij ermee?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 ik ben onder andere ook lid van uh, de beheeradviesgroep uh, okay. uh, van de Amsterdamse Waterlijn Duinen. Ja. Daar ben ik door aangemaakt door uh, Gerard Scholten. Uh -huh. oude okay. oh, de boswachter, ja, die hier uh, ook aanschrijft. Ja, die zegt, ja. nou, als je nou iemand wil hebben, dan uh, ja. moet je Kees in Marjan hebben. Ja. Dus uh, daar zijn we dus uh, lid van geworden. En uh, de voorzitter van deze club, dat is uh, Koos Biesmeijer.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 En dan komt er van ons een advies uit: van nou, het beste kunnen we het zo doen. Ja, dan gaat het ja, naar de gemeenteraad ja. van Amsterdam. Die okay. geeft daar zich goedkeuring kunnen. En die bepaalt eigenlijk, ja. ja. ja. Dan heb ik een vraag, want ik, ik wandel uh, regelmatig door de, door de Waterlijn en Duinen. En er staat uh, en, en naast het Lange Kanaal staat zo'n huisje. Wat is dat is voor huisje? Die staat open. Ja, dat is uh, een huisje van Wester. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, ik weet ook niet precies wat, wat dat huisje is. Het, het is ooit, ooit een woning geweest. Oké. Okay. Ja, het is wel een woning ja, geweest. Het integreert mij enorm. Ja, ja. Ja. Maar er hebben dus. ook al een aantal boerderijen daar gestaan. Oké. Okay. Je hebt het eiland van dat staat Er ja. ergens een eigen mm -hmm. paar stukken van een oude boerderij. Okay, en daar hebben zeggen. gewoon mensen gewoond ja, in, ja. In, in het verleden. ja. ja. Bijzonder. Totdat het gekocht is door, uh, door Amsterdam. Ja. In de waterleiding daarna valt ook veel te zien. Hè? Ja, we hadden het net zeker. over het Kruggenpark. Maar we hebben uh, bij ons om de hoek een prachtig natuurgebied. Uh, er valt veel te zien? Ja, altijd. Als je je ogen ophaalt. En dan niet dan alleen herten. Hè? Wel, maar je, maar dat is de, de meeste komen voor de herten. Ja. Voor de vossen. Ja. En voor de boomkikkers. En voor de boomkikkers. Oh, oh, ja. Dus... En voor de rest, er staan er zoveel doorheen, maar ze kijken voor de rest nergens naar. En dat is, nee. dat is gewoon zonde. Want als dus je elk plantje, bloemetje, dingetje, daar dus zitten kleine insectjes op. Ja. Ga maar me fotograferen, ga maar uitvergeld Dan weet je niet wat je tegenkomt. Ja, ik, ik heb een keer een foto gezien van een, ik dacht aan die bellen. Met die prachtige kleur allemaal. Ja. Maar die kun jij zo scherpen? Uh, die, beesten, ja. die, die, die, die blijven niet voor jou zitten natuurlijk. Die zijn ook zo weer weg, <laughs> toch of niet? ik. Ja, maar... Of een is. Ja, of komt of... keetjes dus, met Wacht even. De spijt is uh, lang spijt. Dus. Oh, oh. Nee hoor, nee. Dan ben je er zo in. Ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, maar hoe, hoe, hoe, hoe, ja, die moet heel snel. Handelen dan ook eigenlijk? Ja, je moet. Je moet... Je moet goed je, je kijken. En ja, geduld hebben, ja. je moet er niet meteen naartoe lopen, want dan is die weg. Ja, ja, je bedoel moet ik. er heel voorzichtig naartoe gaan. Of ja. je moet een, een andere lens gebruiken. Ik gebruik ook vaak een telelens. Een telelens, tele ja. ja. Dan ben je wat grotere afstand. Ja. Maar de mooiste maak je natuurlijk met de macro lens. Ja. Ja, en die heb ik ook. Dan ja. je veel, maar Dan moet je er veel dichter op zitten, maar dan krijg je wel her, uh, haarscherpe foto's. Ja. Ja. Is er één foto waarvan jij zegt, nou, dat, dat, daar ben ik heel trots op. Deze foto. Ja, ik heb er nu weer eentje gemaakt in het Krugepark. Ja, op van die krokodil bedoel je? Nee, dat, oh, dat is er is nog eentje. Oh, ja, van een uh, bateleur. Een bateleur. Dat is een, een heel helden roofvogel. Ja. En die is een, een, een slang aan het uh, slopen. Oh. <laughs> een spitting uh, cobra. Oh. Oké. Okay. We... Die was doodgereden op de weg niet. Dat zijn ja, geen kleine vachten. jongens toch? Die slang? Nee, Die was een meter of tweeënhalf uh, denk ik. Oh, zo. zo. Ja. Ja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 Uh, daar kun je gewoon op kijken. Je, je, je, op Facebook uh, bij het zoekpagina ja. uh, Kees Determan. en je komt op een de, de meeste. Je, je, uh, je mag je zandvoerder voelen. Of, ja, ook, ja, ja dat doe ja, je, dat je ook ziet, af en toe. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, daar zie ik het nog eens. Dat is wel een vraag hier van iemand van. Uh, ja, uh, dat heeft niks met zandvoer te maken. Ik zeg, ik voel me zandvoerter, ja. omdat ik uh, mijn uh, avonturen kan delen met mijn plaatsgenoten. Die daar ook van genieten. Ja, natuurlijk ja. wel. En, en daarbij. Ja, je hebt gelijk. Daarbij de Amstelse <laughs> ja. Waterleidingduinen zijn natuurlijk een is natuurlijk een geweldig natuurpark. om de hoek, toch? Ja. Hij, Zeker om de hoek. Ja, en het is weliswaar van Amsterdam. Ja. Amsterdam. We gaan Maak. het gewoon Amstelse waterleiding, Waterleidingduinen ja. noemen. Eigenlijk nee. wel. Ja. Maak je ook uh, foto's met je telefoon? Nee. Nee. Nee kwaliteit van uh, foto's met dat ding maken en met mijn camera, dat zal uh, ik voor eens een keertje laten zien. Dat staat niet in verhouding. Nee, nee, Hoeveel pixels uh, heb jij op die camera die je gebruikt? Een miljard. Nee, nee. <laughs> Twee, 22 uh... pixels. Uh, pixels toch of niet? Ja, ja. Nou,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 Ja, ja, maar jou ziet net zoveel als ik, dus er ja, zijn altijd met z'n tweeën. Dus ja. een... Altijd met z'n tweeën, nou, heel handig natuurlijk. Ja. Ja. Nou, je bent ook nog een visser, hè? want we krijgen straks uh, Tom Gozer van de zeevisvereniging. daar ben je geen lid van. Maar je bent een bevlogen visser, zeg maar. Hè? maar dan het het, het vliegvissen, wou ja, ik. Is, hè? Uh, dat is de uh, hobby die we doen. Hobby, hè? Ja. Ja. Ja. En, en... Ik ben al uh, 30, 35 jaar lid van een, uh, een vliegvistvereniging in Badhoevedorp. Oké, oh, okay. in Badhoevedorp. En waar, waar, waar, waar vissen jullie dan?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 Ik heb er wel eens foto's opgezet, maar alles wat we nu, te, ja, ik heb al zoveel geld vissen gevangen, dat ga ik nu op de foto zetten, ja. ja. Er zijn ook heel veel uh, uh, sites waar je bij ja. uh, foto's heen kunt sturen en daar kun je prijzen mee winnen, zeg maar, in de natuurfoto uh, ja. uh, uh, dingen. Uh, doe je dat wel eens of niet? Stuur je wel eens van... Uh... Uh, die van het Krugerpark het Kruger magazine, daar zet ik altijd foto's op, daar is altijd elke keer je, een wedstrijd. Heb je al eens de prijs gewonnen? Uh, nee. Dat niet? Nee. Oh, ik jammer. heb wel een aantal keren hier in de uh, Amsterdamse Waterlijnduinen dat ik de foto van de maand had. Oh, dat Oké. Okay. Okay. Maar je, je ziet ook wel eens foto's van collega's dat je denkt, van goh, die zou ik ook wel een keer willen maken, zeg? Nou, er zijn hier ook een paar, uh, ja, in de soms een paar hele goede fotografen. Ja, ja. Zeker. ja, ja, ja, ja, ja. Maar heb Volgende. jij nooit heb jij nooit iets gehad van ik, uh, omdat wij natuurlijk uh, uh, sinds jaar en dag een circuit hebben, uh, om, om daar te gaan fotograferen? Staat hem wel een beetje op mijn verlanglijstje om dan zoiets te doen. Ja? Maar ik zeg, ja, natuur is dat is gewoon toch mijn ding. Ja. Dan, dan zou ik liever nog in, in, in de het aan het lopen, bij die vijvers en zo, en dan daar dingen fotograferen als dat ik ja. naar de baan ga ja, ja, ja. Maar vorig jaar ging je langs de zeereep lopen dus die ook allemaal prachtige ja. dingen. Hè? Bloemetjes en, ja. en, en bijtjes en wat ik allemaal. Ja is dus bijzonder uh, hoor. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, uh, Kees, jongen, het was heel leuk om met je gesproken te hebben. Ja, voor uh, uh, er ja, uh, zijn uh, ook zaken waarvan je zegt: van, Nou, die wil ik absoluut kwijt. Heb je nou, nu dat ook? De gemeente soms wat uh, goed bezig is om, om bepaalde stroken gewoon. Ja, uh, mooie begroeiing erin. Ja, ja, ja. Ja, o, insecten... Ik dacht, je begint ook op het parkeren, maar... <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. nee ik, heb, okay. ik heb een parkeergarage in mijn appartement, dus ja. ik heb nooit <laughs> Oh, je, je geeft de gemeente zomer een compliment over de, de, de groenbeheer, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja. Daar gaan we nog over praten. Heb je Victor Bol, heb je de laatste... Ja, de, over de taas? bijen al hebben we het toen ja, gehad. Nou, ik zit bij hetzelfde groepje. Ja, ja, ja. Op oh, goed. Wat goed. Nou ja, helemaal top. Uh, Kees, mag ik jou een enorm uh, fijn weekend verder wensen? En, Jullie ook. Uh, bedankt voor de nou, Ja, nee. Was het was heel leuk, heel leuk om even met je en te draaien. En heel veel sterkte met het fotograferen. Ja, dankjewel. Geluk, We gaan het uh, <laughs> <Okay. laughs> uh, Trigger Finger draaien, geloof ik. Trigger uh, Finger? Ja, Trigger Finger. Oh. Uh, <laughs> een, een Belgische rockband. Ja, die niet rekker worden. Die op 5 juni in, uh, in Paradiso staat. Oh, dit is, um, dit is toch Milo? Nee, hoe heet die? Uh, weer? Trigger Finger is het toch? Ja? Oké. I Follow Rivers. Ja, I Follow Rivers.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 Never. Met diep uh, nog wat. Truk naar heel Ja, Hans uh, heeft even een kopje ja, liggen. Voor, het uh, voor het Ton Gozens, die naast ons zit. Ja, uh, uh, met 40 jaar ongetwijfeld langzittende voorzitter van een vereniging Zand. Nou, nog geen 40. Hè. Nog nou, geen 40. bijna 40. Nee, nee, 39. 39. Maar wanneer is het 40, Ton? Welkom trouwens. Volgend, volgend jaar. Volgend jaar. Volgend jaar. Ja, ja. jaar. Okay. Is het feest dan? Uh, is wel de bedoeling. Ja, ja. ja. visje eten.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 ja, nou ja, zo ja. meestal rond de 100 leden. Ja, dat is best veel. Ja, ja, ja. ja. Voor een vereniging. Ja, die vind ze wel, ja. Die ja. redden de zo. Jij bent ja. bij het begin van de CWS-vereniging geweest, dan? Ja, ja. Want die bestaan ook dan 40 jaar ongeveer. Of de, de, bestaan ze al langer? Nee, nee, nee, nee. Wij hebben hem opgericht. Oh, je hebt hem okay. opgericht? Oh, op die manier. Ja, ja, ja. Hoe ging dat? Kun je daar uh, nog iets over ja, zeggen? ik heb het wel eens meer verteld, ook in, in, uh, in, in het. Uh,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 En, uh, maar ja, om die man in zijn eentje naartoe te sturen... vonden ze niet zo leuk, nee. mijn broers en zussen. En dus die vroegen naar mij of ik mee wilde gaan... Ja. ik alleen maar de verblijfskosten te betalen. En zij zorgden voor de reis. Nou, dat vond ik eigenlijk een prima dat goed idee. Goed, goed, nou, zo. toen hebben we daar in Ierland hebben we een beetje gevist. Fantastisch. En toen was je er helemaal... En, uh, uh, uh, ja, nou, toen was ik helemaal verkocht daarmee. Ja. Maar ja. we hadden natuurlijk het een en ander foto's en dia's gemaakt. Uh -huh. En uh, ja, mijn broers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 Hebben, op het strand hebben we ongeveer een wedstrijd of tien. Ja, inderdaad. Per maar. jaar. Per jaar, ja. ja. En er is een competitie, een een ja. competitie ja. aan verbonden. Een hele uh, competitie aan verbonden. Is dat moeilijk vanaf het strand uh, vissen? Of? Nou ja, je moet goed kunnen werpen. Ja, dat begrijp ja. ik. Want uh, je moet wel een ent uh, de, de zee in, zeg maar. Ja, ook. Maar heb je dan ook een waadpak? Je moet een waadpak hebben, want oh. heb je gewoon op je larsjes...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 Ja. Maar die gooien ze dus wat 250 meter. Goed, dat zit je bijna in Engeland. Ja. Ja. Toch, ja. Jeetje, mina, Bijzonder. Ja. Maar uh, uh, heb je zelf ook veel gedaan op, de, op zeevissen? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Wat Want, is het leukst? Ja, maar ik vind zelf het bootvissen het leukst. De Vanaf bootvissen. de muiden met de boot, ja. huppakee, ja. Ja, en wat vang je dan allemaal zo? Uh, nou... een garnaal? Uh, nee, we, we, <laughs> gaan, we gaan niet op de garnaal. Nee, nee, nee. Maar we gaan hoofdzakelijk. Dus uh, ja, god, uh, op de platvis. En ja. dat is dan eigenlijk vaak bot en schar. Ja, ja. Gol, ja. heel weinig. Ja. En uh, de rondvis, ja, dan kom je gauw uit bij uh, de weiting. Kabeljauw. Hm. Maar ja...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 Mits je daar een meedeed natuurlijk, in ja. dat mm -hmm. potje. Nou, en dan moest je echt, als je er eentje van de meter had... dan was je nog niet zeker dat je die dag ja, de pot ja, had ja. gewonnen. Er kon er ook er, er een van 1,20. Ja, ja, ja, ja, ja. 1,20. Ja, 15, ja. 1,20. Dus, Wat een en, verschil. Dat is, ja, ja dat, dat is niet meer. Nee, begrijp ik. Het is ook een, meer een gezelligheidsvereniging ook, he, geloof ik. Ja, een heleboel wel. Het is, het is natuurlijk aan de ene kant uh, zijn ze vrij zongen, zeker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 Okay. Ja. Maar ook bij evenementen. Ja, in het dorp ja, dus heb je... in, in het dorp. En natuurlijk de, de jaarlijkse makreel- Ja, uiteraard. Ja. Ja. Georganiseerd door ja. de gemeente. Ook heel leuk, natuurlijk. Ja. Maar de zeevissen, nog even terugkomen op het zeevissen vanaf het strand. Want ik hoorde dat jullie in januari dat ook gedaan hebben. Ja. Dat er niet één vis gevangen is. Dat, Goh, kan, dat? Ja, dat kan, ja. Ja, ja, dat dat vissen, hè? ja, dat is vissen. Ja, dat is vis Maar je ziet niet je dommetje heen en weer gaan. Nee, nee, je ziet het topje van je hemel. Oké. Okay. Als je als dat, dat gaat een beetje. Heen en weer. Oh, dat gaat heen en weer dan. Ja, ja. En dan weet je dat er een knopje En dan weet je dat er wat aan zit. Ja, okay. Dat is moeilijk, dat is de... denk ik. Nou, dus vaak wel. Want vooral als je in een lijn natuurlijk in de branding ligt. Ja. In die golven komen er steeds Precies. overheen. Ja. Maar je leert natuurlijk, zo je weg. dat de, de, de klap die zo'n golf geeft is anders dan de klap die een vis geeft. Tuurlijk. Ze ja. ja. zijn vaak wat vaker achter elkaar. Oké. Okay.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 35 euro. Ik. Okay, maar ja, qua maar, hengels en qua apparatuur. Ja, als je apparatuur... dure hengels gaat kopen. Ja, je, je kan een, een, een groeide strandhengel... Ja, die kan je voor 1000 euro kopen. Maar je kan zo ook voor 100 euro ja. kopen. Voor 1000 euro? Ja, makkelijk. Nou, dat Echt waar? Ja, dan ja, ja. je die speciale. Uh, Composities waar dat van gemaakt is, van Kevlar en weet ik wat. Ja, bijzonder. ja, en dat is met molens precies hetzelfde natuurlijk. Die heb je van 200 euro en je hebt ze van 50 euro. Je kan nog steeds lid worden van de zeefvisvereniging zeg je? Je kan nog steeds lid worden van de Zeefisvereniging. Jazeker. Hoe kun je dat doen? Want jullie hebben een hele mooie website. je kan gewoon je aanmelden als lid. Ja, en die heet ZV? Wat was het ZV is Zvist, maar de de z -z website de website is uh, zvzvist. Ja, feest.nl Ja, en daar staan ook prachtige foto's uit de oude doos op. Want op een gegeven moment zijn die foto's ook 30, 40 jaar oud. Die zijn ook Maar dat is een geweldige manier om te zien hoe ze dat vroeger deden. En feesten en partijen en weet ik het allemaal. Want de feesten en partijen hebben nu nog steeds in we hebben natuurlijk de nieuwe We hebben een pas weer gehad. En we hebben jaarlijks de ledenvergadering natuurlijk.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 Goed plan. Software, ja, lijkt me Ja. ja.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 En de mensen met uh, de A-zone is zeg maar het centrum. En de B-zone is ja. eigenlijk de rest van zon. Ja, A-zone is het centrum. Plus ja. de wijken daaromheen die in de afgelopen zomer heel veel parkeerdruk hebben gevraagd. Ja. Zoals de parkbuurt en de meer. Dus de B, uh, uh, ja. mensen uit de B kunnen twee uur gratis parkeren in de A-zone. De, A -zone, de ja. centrum, zeg maar. En mensen uit het centrum kunnen eigenlijk de hele uh, ja, overal ja, in de gaan heel staan. Ja. Nou, na, na, na, dan wordt er ook gezegd... Uh, straks krijg je uh, bij Park Duinwijk weer een parkeerdruk voor het station.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 dus die bewegingsvrijheid neemt toe. Ja. En de parkeerduur in woonwijken zal afnemen, omdat we die toeristen nadrukkelijker dan nu naar de randen ja, verwijzen. Ja. Er was ook heel veel kritiek op de, de, de app, ja. niet gebruiksvriendelijk. Uh, uh, je, je kon je auto wel aanmelden, maar er was geen. De een afmeldingen hebben mis. Verdwenen ja. in het ja. systeem, kregen een bon en ja. gedoe allemaal. Uh, kun, kun je beloven dat dat verbeterd gaat worden? Want... Nou kijk, beloven kan ik niet, uh, want de parkeerservice levert voor ons de. Uh,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 Ja, um, ja, ja, ja, dus ja. er is niet in die fase daarvoor. Dus We zijn als gemeente dit van plan, wat wint u daarvan? Ja. Uh, die stap hebben we toen niet gehad. En okay. denk met name ook door snelheid. Ja. Um, maar maar komen kom we nu weer, weer participatieavonden? Nou, we hebben gezegd, dit is op basis van participatie. We ja, ja, okay, die 2200 ja. mensen hebben aangegeven, nou, hier lopen we tegenaan. Dat lossen we nu uh, op. Um, en we hebben ook gezegd, bewust meteen ook. Dit loopt na nou anderhalf mm. jaar, mm. Uh, maar voor die tijd gaan we het weer evalueren met de zandvoorts in gesprek. Ja. Heeft dit nou die verbetering gebracht waar jullie om uh, gevraagd hebben, ah. uh, of niet? En wat moeten we dan nog doen? Maar dat, dat, maar dat, dat is. wel echt de les die ik meeneem is uh, dat we bij dit, zeker bij dit soort ingrijpende beleid als parkeerbeleid, moeten we dat echt nadrukkelijker uh, samen met de Zandvoorts. Ja. En het bedrag van 8 euro blijft staan. Nou, dat, en nee, dit dat is het voorstel van uit. het college ja. de ja, ja, dat begrijp ik, maar uh, Ik vind het een gebalanceerd bedrag, omdat het uh, oploopt naar die 8 euro en daarmee voldoende afschrikwekkend is. Mm -hmm. um. Dat is in die belangenafweging vind ik dit een verdedigbaar voorstel. Dat zal ik ook doen naar de raad. Maar uiteindelijk is het de raad die. Uh, die ja. dit vaststelt. Ja. En zeker ja. later ook dat ja. zelf. Ja. Nou, Martijn, hartelijk We kunnen er nog uh, zeker een uur over praten. Maar <laughs> daar, gaan we, daar hebben we laatst geen tijd voor. Maar ik dus denk moeten... dat jij redelijk, uh, redelijk uh, aan, uh, aan het praten bent. Uh. <laughs> ja. Hoor je niet helemaal gek. Ik hoor de hele aandacht <laughs> nee. Uh, nee, we bedanken je hartelijk voor, uh, voor je komst. <laughs> ja. En uh, we wensen een, een fijn weekend. Want we gaan bijna afsluiten. Het is drie minuten voor twaalf.